8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Werkloosheid in de bouw loopt verder op. Weinig problemen door hoogwater en opnieuw aangifte tegen Gorges Oregietta. De enorme werkloosheid in de bouw neemt nog verder toe... verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw, EIB. Sinds het uitbreken van de crisis vier jaar geleden... is de werkloosheid in de bouw gestegen naar 11%. 50.000 fulltime banen zijn verloren gegaan. En de komende twee jaar verdwijnen er nog eens 27.000. De productie in de bouw liep vorig jaar terug met 7 En dit jaar verwacht de sector een krimp van 5 Volgens de EEB komt dat door het beleid van de overheid. Door beperking van de hypotheekrenteaftrek... en het opleggen van een heffing aan woningbouwcorporaties... worden er veel minder nieuwe huizen gebouwd.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 Kinderen van asielzoekers verhuizen gemiddeld één keer per jaar, terwijl Nederlandse kinderen één keer per tien jaar verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van de werkgroep Kind in AZC, een samenwerkingsverband van verschillende hulporganisaties. Volgens de werkgroep raken de kinderen door de vele verhuizingen achter op school, willen ze liever zich niet meer aan nieuwe mensen hechten en maken ze liever geen nieuwe vrienden. Bovendien zijn de vele verhuizingen in strijd met het kinderrechtenverdrag, concludeert de werkgroep. De onderzoeksgroep adviseert de overheid om gezinnen met kinderen op één locatie op te vangen vanaf het moment dat ze Nederland binnenkomen tot ze naar een eigen huis vertrekken of het land weer verlaten. De immigratiewetgeving in Amerika kan nog dit jaar worden aangepast, denkt president Obama. In een interview met een Spaanstalig Amerikaans tv-station zei Obama dat hij hoopvol gestemd is. De tekst voor de vernieuwde immigratiewet heeft hij al klaar liggen. De president werkt al langer aan het plan, maar de Republikeinen hielden het tot nu toe steeds tegen. Democratische en Republikeinse senatoren zijn nu met een eigen plan gekomen om de immigratiewetten te hervormen. En onderdeel daarvan is dat zo'n 11 miljoen illegale werknemers de kans krijgen om Amerikaans staatsburger te worden. Obama is blij met het initiatief van de senatoren. Het is in lijn met zijn eigen voorstel. Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben een aanval uitgevoerd in Syrië. Volgens het Syrische staatspersbureau was de aanval gisterochtend gericht op een militair onderzoekscentrum. Maar westerse diplomaten zeggen dat er een convooi met luchtdoelraketten onder vuur lag. De Syrische president Assad zou die hebben willen leveren aan de radicaal-islamitische Hezbollah-beweging in Libanon. En Israël is bang dat Hezbollah ze gebruikt tegen Israëlische doelen. Er wordt in Nederland opnieuw aangifte gedaan tegen Jorge Horegueta... de vader van prinses Maxima. Advocaat Lisbeth Zegveld zei in Pauw en Witteman... dat er nieuw bewijs is dat Horegueta wist... van de zuiveringen van het fidele regime in Argentinië. Het bewijsmateriaal is verzameld door journalist Arnold Karskens... die negen oud-medewerkers van het Argentijnse ministerie van Landbouw... heeft gesproken. Die zeggen dat Soreghetta moet hebben geweten van politieke moorden.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 In de Duitse deelstaat Baden-Württemberg zijn 86 kamelen omgekomen bij een brand op een boerderij. Slechts vier dieren die niet op stal stonden overleefden de brand in de plaats Epphausen. Meer dan 100 brandweerlieden konden niet voorkomen dat de stallen volledig in de as werden gelegd. De schade wordt geschat op een miljoen euro. Over de oorzaak van de brand in Baden-Württemberg is nog niets bekend. Facebook heeft in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar veel minder winst behaald dan een jaar eerder. Het Amerikaanse bedrijf achter het sociale netwerk boekte een winst van 64 miljoen dollar tegenover 302 miljoen in 2011. De daling heeft volgens Facebook vooral te maken met eenmalige uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe activiteiten. De omzet, de omzet in het vierde kwartaal nam wel toe door meer inkomsten uit advertenties. Dan het weer nog van het westen uit regen. Vanmiddag periode met zon, met een enkele bui, vrij veel wind. Aan zee is die hard tot stormachtig en het wordt ongeveer 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en 7 graden. In de nacht naar zaterdag is er kans op winterse neerslag. ANWB verkeersinformatie. informatie. 31 files, 100 kilometer bij elkaar. Een stuk minder dan gebruikelijk op een donderdagochtend. Wel een paar ongelukken op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Zorgt dat bij Zaltbommel voor 6 kilometer. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Berken en Rode reis 2 kilometer. De linker is daar dicht. En na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor plein 7 kilometer. Maar inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Goedemorgen uit het taalglas. U spreekt met Anouk. Ik weet niet of ik u wel mag bellen. Uh, sorry? Ja, u staat niet op mijn groen.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 Goedemorgen. Het is zeven uh, minuten over acht. We merken toenemende spanning tussen Israël en buurland Syrië. Een aanval van Israël op een doel in Syrië. Uh, dat heeft te maken met een hoop angst voor wat komen gaat. Sander van Hoorn hoort hij daarover zo dadelijk. En de bouw in Nederland kreunt en steunt. En de problemen zijn voorlopig niet voorbij. Dat 2013 een jaar wordt opnieuw van duidelijke krimp... dat staat eigenlijk inmiddels wel vast. Blijkt dat cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw... Sinds het begin van de crisis gingen al 50.000 fulltime banen verloren in de bouw. En daar komen de komende twee jaar nog eens 27.000 banen bij, is de verwachting. En hiermee stijgt de werkloosheid in de bouw naar 11 procent. Ik zei het al, staat allemaal in een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw, EIB. Mark Robin Visser is de hele ochtend al in Hardenberg bij een bouwbedrijf... waar ze, Mark Robin, ook mensen hebben moeten laten gaan, hè? Zeker. Er zijn hier uh, 100 mensen ontslagen. Er werken er nu nog 200 uh, van de 300. En je hoort het op de achtergrond. Er is nog wel werk. Wim Steurres en Jeroen van Dijk. Er wordt gewerkt, gelukkig. Gelukkig wordt er gewerkt, inderdaad. Ja, maar we hebben vanmorgen even naar die cijfers gekeken hè, van het EIB. En jullie zeiden zelfs, dit is misschien nog wel een rooskleurig doemscenario. Ja, vooral omdat de EIB uh, houdt rekening met de bouwvergunningen. En uh, je ziet dat uh, de vergunningen die verleend zijn... ...aan werk zelfs teruggetrokken worden. Dus uh, de impact die is al groter dan wat het e Economisch instituut uh, heeft voorziet. Ja, en dat ervaren jullie hier ook? Ja, dat ervaren we al. Ja. Er zijn uh, ook uh, collega-bouwers die jullie vanochtend al op de radio gehoord hebben. Er zijn al berichten, uh, be Twitterberichtjes uh, bij jullie uh, binnengekomen. Bijvoorbeeld een van een grote woningcorporatie in het noorden des lands. Die schrijft... Gelukkig zijn jullie een bedrijf dat in deze slechte tijden reëel kan denken. Onze regering heeft deze kwaliteiten niet. Nou. Ja, dat zijn nogal woorden. Ja. Maar uh, ik denk wel, uh, wel dat hij het juist heeft. Kijk, uh, het draait natuurlijk om positief denken: vooruitkijken, investeren. Uh, denken aan uh, continuïteit van het bedrijf. Ja. Uh, aan de andere kant krijgen we inderdaad ook wel reacties uh, van uh, collega bouwers die uh, zich herkennen in wat wij zeggen. Ja. Uh, wat betrekken. heb je nog meer gehoord? Wat heb je nog meer aan reacties? Nou oh ja, met name de herkenning in uh, dat het inderdaad uh, uh, uh, misschien nog wel minder rooskleurig is dan, uh, dan, de, dan nu gezegd wordt. Voor zover je van de rooskleurig kan spreken natuurlijk. Ja. Jullie hebben een fixer reorganisatie achter de rug. Denkt u dat jullie hier nog meer moeten reorganiseren? Ja, dat kun je nooit uh, precies uh, zeggen. Ik, ik denk dat we voor de komende tijd uh, de maatregelen getroffen hebben die nodig zijn. En uh, ja, je, de, Onze andere portefeuille, het zicht daarop dat de zich uh, bij een bouwbedrijf uh, ja, een half jaar is, uh, kun je voorzien. Maar daarna is het toch wat moeilijker. Dus uh, je moet elke dag opdrachten verwerven om continuïteit in je bedrijf te hebben. Ja. Ja. Nu waren jullie niet verbaasd over die cijfers hè, van het economisch Instituut, maar wat kan je ermee als ondernemer? Nou ja, het bevestigt eigenlijk dat de weg die we al ingeslagen uh, zijn met betrekking tot vooruitkijken en op tijd inspelen op onze verwachtingen. Uh, nou, deze cijfers bevestigen eigenlijk uh, onze verwachtingen. Bevestigen ook dat wij uh, de manier waarop we ingegrepen hebben en uh, bezig zijn met vernieuwing. Uh, dat het in ieder geval wel de juiste is. Ja, ja. Tegelijkertijd zie je dus dat het einde nog niet in zicht is. Ja, dat klopt. Uh... Hoeveel rek hebben jullie nog? Ja, kijk, we zijn natuurlijk een heel flexibel bedrijf. Dat geluk hebben we. We, we zijn in de volle breedte in de markt bezig. Dus in renovatie, in nieuwbouw, in uliteitsbouw, in woningbouw. Dat maakt dat we uh, nog steeds ook opdrachten kunnen verwerven. En ik denk dat het met name voor gespecialiseerde bedrijven... die alleen maar insteken op bijvoorbeeld woningbouw... is het nog, uh, nog misschien nog wel erger. Ja. Zojuist binnengekomen architect Huip Eshuis uit Enschede. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft het ook niet makkelijk? Wij hebben het niet makkelijk, maar uh, we, we houden het nog steeds goed vol. U, u houdt het nog steeds goed vol. Daar wil ik graag straks uh, meer over horen. Ik uh, dank de heren van de Van Dijk Groep. Ja, graag gedaan. Ik wens jullie veel sterkte. Ja, dankjewel. Heel graag en ik zeg uh, groeten uit Hardenberg. Tot later. Dankjewel, Wilhelm robin En de groeten terug vanuit Hilversum. Jo, je hoort het. We hebben het zwaar in Hardenberg bij het bouwbedrijf van Dijkgroep... maar proberen ook um, ja, een uitweg te vinden in de problemen. Sommere cijfers horen over werkloosheid in de bouw. Um, op korte termijn is er geen geld te verwachten van het kabinet... om de bouwsector te helpen, wordt vooral bezuinigd. Zorgen voor de werkgelegenheid gaan veel verder dan de bouw... zegt het CDA in een groot artikel op nu.nl. Sterker nog, fractievoorzitter Siboran Buma... vreest het werkloosheidsniveau van de jaren 80. Meneer Buma, welkom in de uitzending. Morgen. Dat klinkt dreigend, want die uh, werkloosheid in de jaren tachtig was hoog, heel hoog, op het hoogtepunt zelfs uh, nou, rond de 640.000 werklozen. Maar daar zitten we nog lang niet, toch? Nou ja, nee, dat, dat soort aantallen komen we zeker aan, maar de aantallen zijn nu anders. Maar vergeet ook nou, niet. Nou, daar dat komen aantallen... we zeker aan, wacht even, wacht even. Uh, 640.000. Dat, dat, dat, dat is wat gaande is. Ja, ah, ja, en dat is toch veel minder nog dan, dan het toppunt van de jaren 80? Uh, nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar de percentages, maar ook als ik kijk naar het aantal vacatures, de, de dreiging die eraan komt. Dan gaat het bijvoorbeeld om uh, vacatures, aantallen, dus vrije banen, lager dan het CBS ooit gemeten heeft. Uh -huh. Het aantal werklozen wat erbij komt, dat is net door het UWV ook gezegd, er komen 85.000 mensen bij die hun baan gaan verliezen en dat is alleen maar dit jaar. En het is het een feit dat de Nederlandse economie langzamerhand in de achterhoede van Europa komt. In het rijtje, niet qua schulden, maar wel qua economie, uh, Italië, Spanje. En dat is helemaal niet nodig, want de landen om ons heen doen het wel goed. En daar maak ik me hele grote zorgen over. Wat zou het kabinet moeten doen, wat u betreft? Nou kijk, wat het kabinet heeft gedaan, maar als je even terugkijkt bij de onderhandelingen, was de, de, ze hadden een kaartspel, uh, de VVD koos het kaartje overheidsfinanciën, mm -hmm. de PvdA koos het kaartje eerlijk delen, maar niemand heeft het kaartje getrokken, de economie weer op orde. Kijk, je kan praten over wie betaalt de rekening. Maar waar het nu om gaat, is hoe verdienen we ons geld? En hoe zorgen we dat al die mensen, al die gezinnen, al die huishoudens weer aan een baan komen? Ja, maar goed, u zegt het zelf al. Er is ook gekozen om uh, toekomstige generaties niet uh, op te zadelen met de problemen van nu. Ja, maar dat kan je op verschillende manieren doen. En wat er nu gebeurt, is dat er met name heel veel lasten bij komen. Als ik bijvoorbeeld denk... De bouwen, woningcorporaties, die krijgen straks een heffing van 2 miljard euro. Mm -hmm. Dat betekent dat ze niet kunnen investeren. Als ik kijk naar gemeenten, die worden heel strak gehouden als het gaat om hun investeringen. In totaal gaat het om tientallen miljarden investeringen die niet door kunnen gaan. En dat is allemaal geld wat in de samenleving geïnvesteerd zou moeten worden. Blijft op het blank liggen. Mm -hmm. En de opbrengst die je zou krijgen als je het wel goed zou investeren, de banen die je krijgt. Dat zou enorm zijn. En dan kan je door groei uit de economische recessie komen. En nu komen we alleen maar verder de put in. En het is onnodig. En het zou ook niet moeten. Uh, wij spraken eerder met uh, de mensen achter het Economisch instituut voor de bouw. Uh, en we hebben ook gesproken met uh, uh, mensen in de bouwsector. Bijvoorbeeld met mensen van dat... Uh, bouwbedrijf in Hardenberg. En die, en die zeggen eigenlijk, uh, ja het zit hem ook in uh, de woningbouw... die op dit moment er zeer slecht voor staat. En daar zouden we al geholpen zijn als er wat makkelijker geld te lenen valt voor uh, mensen. Zou, zou dat niet een, eerste, een allereerste stap zijn? Nee, wat, wat hier zou kunnen helpen is als bijvoorbeeld pensioenfondsen... ook mee kunnen werken aan het, uh, het geld wat er is... En leningen die je kan, uh, kan hebben, de hypotheken. Dus de, de inzet van de gelden van pensioenfondsen helpt. Maar vergeet niet dat aan de andere kant. Het speelt op dit moment in de Eerste Kamer. Het kabinet heeft per 1 januari de regel ingevoerd. dat je moet aflossen uh, de, bij nieuwe hypotheken mm -hmm. alles moet aflossen. Ja. Dat was een maatregel die in de zomer. Ik heb daar ook aan meegewerkt... Ik kan zeggen, daar stond een tekening onder. Ja. Ja. Maar als je dan ziet dat in de praktijk, een half jaar later. De werkelijkheid anders wordt Namelijk het vertrouwen zakt alleen maar verder weg. Ja, dan, dan zijn er twee dingen. Was dat misschien niet zo'n goed je idee toen? Dan kan je doorgaan u? op de oude weg. Ja. Of je kan zien dat de werkelijkheid anders is geworden. Maar Ik meneer Buma, wat zegt u nou eigenlijk? Zegt u nou eigenlijk dat dat helemaal niet zo'n goed idee was toen, die handtekening? Onder dat uh, lenteakkoord, vijf toen een, Ja, toen zaten we met een heel acuut probleem. Namelijk op dat moment dreigde echt een afwaardering van Nederland. En we gingen de put in acuut. Maar je ziet ook, als je een half jaar verder kijkt dat de werkelijkheid aan het veranderen is. Wat nu het probleem is waar Nederland voor, voor staat het komende jaar... dat is bijvoorbeeld die huismarkt. Vandaag ook inderdaad dat, uh, dat rapport van het NEI. Ja. Als je dat ziet, dan kan je blind zijn en doorgaan op dezelfde weg. Maar de werkelijkheid is dat als we dat in Nederland doen... dan weten we dat erbij, kijk naar het UWV een paar dagen geleden... Mm -hmm. 85.000 mensen extra hun maar, baan kwijt Wat ik nou opmerkelijk vind, meneer Buma... Voor mij het ja. komend jaar. Is dat alle economen uh, en kenners zeggen... het is niet verstandig om zo te zwabberen in het beleid. En, en wat doet u nu? U zegt nu in feite die handtekening die ik toen gezet heb... onder dat vijfpartijakkoord, met name op dat onderdeel van de hypotheekrenteaftrek... en het aflossen, dat was misschien niet zo handig. Hup, daar gaat u weer. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat als je ziet dat de werkelijkheid verandert... je blind door kan gaan... en dan ben je dus bezig een economische afgrond in te gaan. Of je kan zien dat mensen op dit moment hun baan aan het verliezen zijn... Ja. en je dus wijs moet zijn en je beleid moet veranderen. En ik ben ervan overtuigd dat als die lucht komt in de woningmarkt... dat als mensen hun huis gaan kopen, als er weer gebouwd wordt... dat dan ook de mensen weer gaan besteden... Mm -hmm. en dat ook werkelijk wij sterker uit die economie kunnen komen... sterker uit de crisis kunnen komen. Okay. En op dit moment zie je dat het vertrouwen verder afneemt. Ja, als je daar niet op reageert, wat het kabinet nu ook niet doet... want het kabinet gaat door op de weg die ze, die ze gingen... Ja. dan zien we inmiddels dat zijn de beelden om ons heen, dat het alleen maar slechter wordt. En ik denk met name aan al die mensen die op dit moment hun baan kwijtraken. En dat is wat mij betreft de, waar de politiek ook in de eerste plaats bezorgd over zou moeten Goed. zijn. fractievoorzitter van het CDA, Hibran Buma, dank u wel. Graag gedaan. Zo dadelijk in het Radio 1-journaal, niet alleen gas, maar ook zoutwinning levert bodemverzakking op. En daarom was er gisteravond een bewonersbijeenkomst waar ongeruste Groningers werden bijgepraat. Zo dadelijk een verslag daarvan. Eerst maar eens even naar John Wakker. Hoe is het op de weg, John? Het valt uh, reuze mee. 31 files, 115 kilometer. Zo'n 40 kilometer minder dan gebruikelijk op donderdagochtend. Niet al te veel bijzonderheden. Wel een paar aanrijdingen. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht zorgt dat bij Zaltbommel... voor een file van 10 kilometer. De rijstroken zijn wel weer open. Na een ongeluk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... bij Delft-Zuid, 3 kilometer. Daar is de linkerrijstrook nog afgesloten... En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... zorgt een ongeluk bij knoppen plein nog voor 6 kilometer. Maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal het Lara Rensen. Een opmerkelijk incident tussen Israël en buurland Syrië. We hebben het er vanochtend al even over gehad met onze correspondent in Jeruzalem. Nu blijkt, heeft Israël in de nacht van dinsdag op woensdag... een aanval uitgevoerd op een doelwit in Syrië. En dat doelwit zou een konvooi met wapens geweest zijn. De wapens waren... Israël bestemd voor Hezbollah in Libanon. Gevreesd dus door Israël. Correspondent Sander van Hoorn in Beirut. Sander, in het vorige uur, ik zei het al, hebben we met Monique gesproken. Monique van Hoogstraten vanuit Jeruzalem. Um, ja, Zij zegt dat Israël eigenlijk weinig informatie geeft. Hoe is dat bij ja. jou? Hoe is dat in, uh, in Libanon? Ook heel weinig informatie. Uh, de Libanezen zeggen dat de aanval in elk geval niet in Libanon. Plaatsvond. Dus als er iets gebeurd is, is dat in Syrië gebeurd. Ik woon een klein stukje buiten Beirut... en daar zie je de Israëli's overvliegen op verkenningsvluchten. Dat is normaal gesproken een paar keer per week dat ze het luchtruim schenden. De laatste dagen was dat echt een paar keer per dag. En gisteren was ik op een plek waar het bewolkt was... waar ik ze dus niet kon zien, maar waar je wel echt continu vliegtuigen hoorde overkomen. En volgens de Libanese regering waren dat inderdaad Israëli's... die continu rondjes aan het vliegen waren in voorbereiding op iets. En dat zou dus deze aanval geweest kunnen zijn. En wat zeggen de Syrische autoriteiten? Syrische autoriteiten die zeggen dat er een aanval heeft plaatsgevonden... maar zeggen dat het niet ging om een convooi... maar om een uh, opslagplaats, een fabriek even buiten Damascus... zeg maar tussen Damascus en de uh, Libanese grens. En uh, zeggen er verder ook niet precies bij wat daar is aangevallen... of wat de schade is. Dat moet je dan weer uit Israëlische media halen. En die zeggen dat dat een complex was... en dat er een paar gebouwen vernietigd zijn. Overigens moet je bedenken dat... In dat driehoekje uh, Libanon, Damaskus en de door Israël bezette Golan. Daar zit. Uh, nou ja, het zijn afstanden van eigenlijk niks. Ik rij hier in. Uh, twee uur naar Damaskus toe vanuit Beirut. Uh, dat is een bergweg. De vliegkilometers heb je. Ja, dan, dan spreek je echt over seconden. Dus het is vlak over de grens gebeurd als er inderdaad iets gebeurd is. Ja, en hoe aannemelijk, als we het over als hebben... is uh, dat er inderdaad wapentransporten zijn... tussen Syrië en Libanon voor Hezbollah? Nou, dat is niet, niet, niet zozeer aannemelijk. Dat is gewoon zeker. Dat is gedocumenteerd. Uh, dat is ook de reden uh, dat Israël hier uh, continu over Libanon heen vliegt... om dat in kaart te brengen. Uh, Syrië en Hezbollah, de uh, beweging hier uh, in, het, uh, in, in Libanon... die een oorlog gevoerd heeft met uh, Israël in 2006... ja, die... die worden bewaakt. ...wapend door Syrië en door Iran via Syrië, met andere woorden. Dat is een hele En dat er wapentransporten zijn, dat is eh, heel erg duidelijk. Na die oorlog in 2006 heeft Hezbollah zijn arsenaal aan bijvoorbeeld raketten eh, weer opgebouwd. En de Israëlische angst die was eh, tweeledig. Ten eerste dat Hezbollah beschikking zou krijgen over geavanceerde anti-vliegtuigwapens. Want dan zouden die dagelijkse verkenningsvluchten een stuk moeilijker worden. Of dat Hezbollah eh, de beschikking zou krijgen over chemische wapens. Nou ja, Beiden zou een aanleiding geweest kunnen zijn om zo'n aanval uit te voeren. Op het moment dat ze dus zoiets de grens over zou gaan. Okay. Sander van Hoorn vanuit Beirut. En excuses voor de af en toe wat haperende lijn. Ik neem aan dat u het meeste heeft meegekregen. Anders kunt u het teruglezen op onze website nos.nl. Vorige week kwam de provincie Groningen in het nieuws... vanwege schade aan huizen door aardbeving als gevolg van gaswinning. Weet u nog? Gisteravond was er een bewonersbijeenkomst... over scheuren en verzakkingen in woningen... vanwege bodemdaling door zoutwinning. En de ruim 100 bewoners die daarop afkwamen... gingen toch ontevreden naar huis. Jeroen de Jager ging naar Groningen. In de buurt van Veendam wordt uh, sinds begin jaren 90 al op grote schaal zout gewonnen. Op anderhalve kilometer diepte. Daardoor ontstaan bodemdalingen in de vorm van een gigantische kom. In het centrum van die kom mag de bodem tot 2025 ruim een halve meter verzakken. En dat zou volgens de berekeningen geen problemen moeten opleveren, zegt directeur Paul Schipper van Netmag. Het bedrijf dat het zout delft. Wat wij wel weten dat onze bodemdaling uitermate voorspelbaar is en ook zeer goed overeenkomt met de prognose die wij afgeven. Daar zijn de bewoners het niet mee eens. En uh, algemeen zou je kunnen zeggen, de natuur is tot op zekere hoogte voorspelbaar. Waar de bewoners gefrustreerd of misschien teleurgesteld in zijn, is dat dit, ja noem het maar afsluitende, afrondende rapport, ook weer bevestigt dat bodemdaling niet tot schade leidt. En dat is natuurlijk een teleurstelling. Zeker 58 woningen, maar misschien wel 74, hebben de afgelopen 10 jaar schade opgelopen. Volgens de bewoners een hele hoos aan schade die ongeklaarbaar is. Ons huis is aan de voorkant uh, al 6 centimeter uh, gezakt op één punt en diverse scheuren uh, in de muren. Uh... Gelooft u het onderzoek wat hier nu is gepresenteerd? Nee, ik geloof het dus niet. Aan wanneer gaat u dat wel geloven? wanneer het dat wel gaan geloven als de cijfers die gebruikt worden, als die cijfers verifieerbaar zijn. Het onderzoeksbureau Arcades is op zoek gegaan naar de hoofdoorzaak van de schuren in huizen. Uitkomst: het ligt aan de veroudering van de huizen en aan de gemetselde fundamenten en aan de veengrond onder de huizen, waardoor verzakkingen optreden. En de toename van schadegevallen is volgens onderzoeker Hazelhorst. Niet meer dan normaal. Daarbij is er wel sprake van een toename. Maar dat is een uh, mate van toename die je aan normale verouderingsprocessen kunt uh, relateren. Maar kan het zijn dat die klachten van de bewoners eigenlijk nooit goed zijn onderzocht? Het, het overgrote deel daarvan is uh, wel degelijk goed onderzocht. Het sentiment onder de bewoners bleef sceptisch. Ze vertrouwen het gewoon niet. Dat heeft ook te maken met de onderzoeken die in het verleden bijvoorbeeld zijn gedaan... naar de relatie tussen gaswinning en aardbevingen in Groningen. Twintig jaar geleden zei de nam ook tegen Loppersum... ach nee, die aardbevingen, dat komt niet van ons. De mensen zouden graag zien dat er een second opinion komt... door een partij die zij zelf aanwijzen. Maar de provincie vindt het wel genoeg geweest, zegt gedeputeerde Piet de Vrijmestdag. En daarvan heb ik gezegd, van, we hebben vier onderzoeken in het verleden gehad, vrij uitgebreid. We hebben nu een vijfde onderzoek gedaan die alle oude onderzoeken in zich, in zich, in zich heeft, plus nog een stukje extra. Uh, dan moet je niet dezelfde feiten nog een keer opnieuw gaan onderzoeken. En zo was het voor iedereen eigenlijk een onbevredigende avond. De overheid en het bedrijf blijven zitten met onrust onder bewoners... En die bewoners die blijven zitten met hun scheuren en het wantrouwen. Ja, ik ben een gewone burger en ik zeg het zo als ik het ervaar. Dat hele onderzoek, dat kan je van mij zo in de vuilnisbak zoden flikken. Ik ga u niet overtuigen. Wij, wij zijn het erover oneens. En dat vind ik jammer. Maar ik, ik denk een 7, 8e onderzoek niet gaat helpen. Ik, nee, mevrouw, als u die dag vindt, dan wil ik het hierbij laten. Ja, en dat was het dan. En dus gingen de mensen inderdaad ontevreden naar huis, merkte onze verslaggever Jeroen de Jager vanuit Groningen. Zes minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Moet het met u hebben over SNS? Alweer, bank en verzekeraar SNS Real praat met een grote investeringsmaatschappij... pensioenfonds PGGM en ook met banken over een oplossing. Dat meldt vanochtend het Financiële Dagblad. En SNS Real heeft ook weer een kort persbericht de deur uitgedaan. Bij mijn economieredacteur André Meijdenma. Die heeft het allemaal gelezen. André, wat heeft SNS te melden? Nou, niet zo heel gek veel meer dan wat we nog niet wisten... of wat ze niet al eerder hadden gemeld. Het is dus een beetje een, een, een kort persbericht, een beetje een vage tekst ook. Er staat zo weer in dat we, we praten... Uh, momenteel met private investeerders. Uh, de afgelopen dagen is daar intensief over gesproken. Maar zeggen ze erbij: er is geen enkele zekerheid dat deze gesprekken resultaat zullen hebben. Dus een flinke slag om de arm of het tot een resultaat gaat leiden. Kan natuurlijk ook spel zijn. Je kan ook druk zijn op partijen zetten. Je weet maar nooit. Maar in ieder geval, dit zeggen ze. En ze herhalen nog een keer wat ze maandag al zeiden: dat er een omvangrijke uitgifte van aandelen bij zal komen. als de plannen moeten doorgaan. En dat er een nodige zal gebeuren rondom achtergestelde uh, leningen. Met andere woorden, verwatering voor de aandeelhouders en afstempelen voor de obligatiehouders. Oké, okay, nou. Goed, uh, daar moeten we dan maar even mee doen vanuit SNS. Maar er is ook een verhaal in het FD, schrijven veel over SNS. Wat houdt de constructie in waarover deze krant schrijft op basis van bronnen? Nou ja, het staat boven de grote kop. CvC praat over injectie-SNS. CvC is een, een investeringsmaatschappij. Eh, daar zou een consortium zijn met CvC als leader. Eh, PGGM zou er ook bij betrokken zijn. Er wordt verder niet over gesproken. En die zouden met elkaar dan 1,8 miljard in de bank gaan steken. Ook de drie grote banken ABN AMRO, ING en Rabobank zouden bereid zijn om 400 miljoen euro bij te dragen. Dan op een bepaalde constructie om te voorkomen dat Brussel gaat wassen. liggen. Want zoals je weet, een paar weken geleden heeft Brussel laten weten... Van dat het niet zomaar zo kan zijn dat ABN AMRO met staatssteun en ING... Met staatssteun. Uh, op hun beurt zouden ze investeren. Mm. Uh, investeren in, een, uh, in bijvoorbeeld sns Reaal. Dat mag niet. Dat kunnen ze niet doen als staatsbanken. Uh, dus daar moet een constructie voor bedacht worden. En waarschijnlijk is dit misschien zo'n uh, zo constructie. Dus vandaar een aangepast plan. De grootbanken gaan geen 400 miljoen kapitaal in een, in een bad bank storten. Waar dat vastgoed ingestort wordt. Maar wel een soort van vreemd vermogen. Zeg maar via een omwegje investeren daarin. Nou. Uh, nog lang niet rond. Er moet nog heel veel gebeuren. Want je zou ook kunnen denken dat bijvoorbeeld de Nederlandse bank... zou zeggen van uh, allemaal goed en wel. We zijn blij als de investeerders zijn. Maar moet er moeten geen mensen zijn die even komen. En als tegen zit weer weglopen. Hmm. Uh, we hebben het wel over een bank. Dus die zullen behoorlijk strenge voorwaarden stellen aan zo'n constructie. En dan maar kijken wat dat gaat worden. Ja, en, en wat is die, die CVC dan voor partij? Want uh, niet zomaar uh, erin en weer eruit. <laughs> wat ja. verwachten ze van, van CVC? Nou ja, CVC heeft wel een track record... in de zin van het is een grote investeerdersmaatschappij. Een van de vijf grootste in de wereld. heeft uh, behoorlijk... Wat bedrijven op zijn, op zijn minuut staan. Zo'n zo 300 bedrijven waar ze investeren. Waar ze eigenaar of gedeeltelijk eigenaar van zijn. Ook in Nederland zijn ze actief. Ze zijn onder andere actief geweest bij, bij C1000. Bij de Wavin. Bij Smurf Kappa. Dus een papierfabrikant. Zit er nog altijd in Van Hansenwinkel. Bij Volkenwester Stevin. Bij Salarisverwerker Raad. Dus het, het is geen onbekende partij. Het is een betrouwbare partij om zo te zeggen. Maar ja, het is wel een private investeerder. En dus moet je met elkaar ook gaan kijken hoeveel je hieruit kunt komen. Want je hebt het tenslotte zoals gezegd al over een... Yeah. Belangrijke bank. Dus zei, en klinkt dat je allemaal logisch in de oren? Ja, alle scenario's zijn mogelijk. Dus iedereen is nu aan het zoeken en gisteren en kijken wie het gaat worden. En de bekendmaking die je dan krijgt, links en rechtsom... heeft ook vaak een beetje te maken met het onderhandelingsspel. Mag het wel, mag het niet van Brussel. Druk uitoefenen op partijen. Want bijvoorbeeld als de bank genationaliseerd zou worden... gaan de banken ook flink moeten betalen. Dus links of rechtsom zullen de banken toch op een of andere manier moeten gaan bijdragen. Ja, goed, dankjewel. Economieredacteur André Meinema over SNS.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 Werkloosheid gestegen in de bouw en kamelendood bij grote brand. Het is bijna half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De malaise in de bouw houdt nog aan. Er wordt minder gebouwd. Volgens een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw... is de werkloosheid gestegen naar 11 procent. Deze eigenaar van een bouwbedrijf denkt dat de ellende in werkelijkheid veel groter is. Dan heb je het nog niet eens over de aanpallende sectoren. En, en, en de zzpers die uh, allemaal in onzekerheid komen. En hoe moet dat? Dus, uh, de hele markt uh, die krijgt hier een tik van mee. En uh, ja, daar heb je mee te maken. En ik denk dat uh, de, de klap groter is dan wat het nu vandaag gepresenteerd is. CDA-voerman Buma denkt dat het probleem veel verder gaat dan de bouwsector. Buma is bang dat de werkloosheid in Nederland op hetzelfde niveau komt als in de jaren tachtig. Feit dat de Nederlandse economie langzamerhand in de achterhoede van Europa komt. wel in het rijtje niet gaan schulden, maar wel qua economie uh, Italië, Spanje. En dat is helemaal niet nodig, want de landen om ons heen doen het wel goed. En daar maak ik me hele grote zorgen over. Op korte termijn is er geen geld te verwachten van het kabinet om de bouwsector te helpen. Het hoogwater heeft niet geleid tot grote problemen. In de noordelijke provincies hadden de waterschappen maatregelen genomen. Ze hielden de dijken goed in de gaten. Maar problemen waren er niet echt, zegt de Friese dijkgraaf Paul van Erklens. Achteraf viel het er allemaal erg mee. We hadden een verwachting of een stand doorgekregen... dat het misschien drie meter zou worden bij Harlingen... maar het is maar 2,5 meter geworden. Dat is nog steeds anderhalve meter boven wat normaal is, maar het viel dus mee. In Duitsland zijn 86 kamelen doodgegaan bij een grote brand. Hun stallen brandden volledig af. Maar vier dieren overleefden de brand op de kamelenfarm. Want die vier stonden niet in de stal. De schade in Baden-Württemberg, in die deelstaat, wordt geschat op een miljoen euro. Er ligt een nieuwe aangifte klaar tegen Jorge Sorieta, de vader van prinses Maxima. Hij was tijdens het regime van Videla in de jaren 70 in Argentinië minister van Landbouw. In die periode verdwenen zo'n 30.000 mensen. Oorlogsjournalist Arnold Karskens heeft nieuw bewijsmateriaal tegen Sorregietta verzameld. Er zou een nauwe samenwerking zijn geweest tussen het ministerie en het militaire bewind. Als mensen spontaan verdwenen, verdwenen ze ook in de administratie, zegt Karskens. En daar moet Sorregietta van geweten hebben. Hoe kan hij het dan verklaren dat iemand die thuis wordt gearresteerd, naar een gevangenis wordt gebracht, toch bezoek krijgt van zijn personeelschef ja. en die hem daar dan laat ontslaan? Snap je? Dan moet, hij, dan moet er een, een koppeling zijn geweest tussen de top van, he, van, van het landbouwministerie... waar hij natuurlijk sub, eh, ondersecretaris was, en in de militairen. De Amerikaanse zangeres Patty Andrews is overleden. Ze was het enige nog levende lid van de Andrew Sisters. Die groep was erg populair onder Amerikaanse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrew Sisters hadden hits met onder meer rum en Coca-Cola... en Boogie Woogie Bugle Boy. De Andrews is dus nog met Patty Andrews. En Patty Andrews is 94 geworden. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vanuit het westen trekt in de loop van de ochtend een regengebied over het land. Ook steekt een stevige zuidwestenwind op. Aan zee wordt de wind hard tot stormachtig windkracht 8. Vanmiddag wordt het regengebied opgevolgd door enkele stevige buien. Daarbij is kans op zware windstoten tot circa 80 km per uur... aan zee mogelijk nog iets harder. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien... en het wordt 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het overwegend droog en zijn er brede opklaringen. Bij een doorstaande westenwind koelt het niet verder af dan naar een graad of 4. Tegen de ochtend neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen overdag trekt een actieve regenstoring over het land... De meeste regen valt in het zuiden. Het waddengebied krijgt te maken met een paar losse regenbuien. Er staat een meest matige westelijke wind en het wordt een graad of zes. ANWB-verkeersinformatie, 39 files, 140 kilometer bij elkaar. Een stuk minder dan gebruikelijk op donderdagochtend. Niet al te veel bijzonderheden, wel zijn er een paar ongelukken gebeurd. Onder meer op de A2, vanuit Den Bosch naar Utrecht, bij Zaltbommel. Er staat nog zes kilometer file, maar de rijstroken zijn wel weer vrij... Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Wageningen, 5 kilometer. Op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid, 3 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Knopuntplein-Polderplein, 6 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Nederland gaat over op IBAN.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 Goedemorgen uit de taalglas, u spreekt met Anouk. Ik heb een ster, maar kunnen jullie ook naar mij toe komen? Ja hoor. Fijn, hoe drinkt de monteur zijn koffie? Of liever een soepje? Auto-ruitschade, wij komen graag naar u toe. Auto-taalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828. Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Franse opmars in het noorden van Mali lijkt voorspoedig te verlopen. Gisteren werd de noordelijke stad Kidal ingenomen. En dat zou het laatste bolwerk zijn van de radicaal-islamitische opstandelingen. Hoewel de Fransen weinig bijzonderheden prijsgeven over de strijd... lijkt het toch op dat de opstandelingen in veel gevallen het gevecht uit de weg zijn gegaan. En dat betekent natuurlijk niet dat ze zijn verslagen. Defensiespecialist Coco Lijn van Instituut Klingendaal. Goedemorgen. goedemorgen. De Fransen zijn eh, nog niet klaar in Mali lijkt me. Wat gaan ze nu doen? Wat kunnen we verwachten? Ja, de opmars is inderdaad uh, heel goed gegaan. Nogal grillig overigens, van de ene stad naar de andere stad. Maar in zekere zin zou je kunnen zeggen... beginnen de problemen nu pas bij Kidal... Want dat is de stad waarvan de Touaregs uit het noorden hebben gezegd. Kom niet te dichtbij, want dit is eigenlijk ons gebied. Dus de eerste vraag is: hoe hebben de Fransen dit geklaard? En is Kidal ook werkelijk ingenomen? Uh, ontzien zij inderdaad die, uh, die vraag van de Touaregs? Kom niet te dichtbij. En hebben de Malinese hier eigenlijk wel meegeholpen? Want de Touaregs en het Malinese leger, dat is eigenlijk water en vuur. Dus tot dusver ging alles goed. Maar nu is de lijn genaderd waarop de Touareg zeggen we willen jullie wel helpen bij het verder opsporen van al die uh, rebellen in het noorden die nu in de woestijn duiken. Uh, maar in ruil daarvoor willen wij de toezegging dat we over autonomie gaan praten. En uh -huh. die Fransen die voelen dat probleem haarfijn aan, die hebben gisteren eigenlijk al tegen de Malinese regering gezegd van uh, blijf maar een beetje achter ons staan en uh, ga niet al te, al te opzichtig meedoen met de inname van Kidal... en ga praten met de Touaregs over autonomie... want de volgende fase van de strijd zullen die Touaregs juist hard nodig hebben. Mm, ja, want, want anders, uh, als er niets gebeurt... dan ben je eigenlijk op het punt waar men al was in Mali... Hè, namelijk dat uh, de extremisten nog steeds in het noorden uh, actief zijn... maar dat de steden in principe weer vrij zijn. Nou, de, ja, precies. Zoals je het zegt, de, de steden die zijn ingenomen. De, de, de rebellen zitten op drie plaatsen volgens de Touaregs. En die kunnen het weten. Ze zitten helemaal in het noorden in de bergen tegen Algerije aan. Ze zitten in het oosten, ten zuiden van de stad Gao, die wel ingenomen is. En misschien zelfs op de grens met Burkina Faso. Dus die Touaregs die zeggen, nou ja, wij weten het. We hebben eigenlijk de sleutel in handen. We kunnen jullie gaan helpen. Maar in wel daarvoor nu eerst de toezegging dat er verkiezingen komen... Uh, en dat we gaan praten over autonomie, want we willen hier niks met het malinese leger zelf te maken hebben. En hoe lang denk je dat de Fransen nog in Mali zullen blijven? Want hoeveel tijd hebben ze nog? Hè? En ik denk dan vooral in politiek opzicht en in financieel opzicht. Ja, die oorlog heeft al een miljard uh, euro gekost en Hollande heeft ook al uh, bij een beetje voorbaarig misschien gezegd van de overwinning is eigenlijk al behaald. Uh, daarmee geeft hij aan aan het Franse publiek van maak je geen zorgen, we gaan nu zo snel mogelijk weg. Um, en er zijn ook wel een aantal aanwijzingen dat hij dat wil. Maar ja, we weten allemaal hoe dat in landen als Afghanistan en dergelijke gaat. Uh, de opmars in het begin gaat altijd fantastisch en snel. En dan beginnen de problemen pas. Dus ik weet het nog niet. Ja. Wat in ieder geval gaat gebeuren, is dat de Fransen voor de zomer het liefst thuis zouden willen zijn. Nou, ik weet wel bijna zeker dat het niet gaat lukken en dat hun rol dan wordt overgenomen door eh, het Malinese leger... en een leger van West-Afrikaanse staten. En die moeten in een, een spoedtempo worden klaargestoomd. Dus er gaan allerlei trainingsmissies nu beginnen. En deze soldaten die moeten dan in cursus van eh, nou hoogst een week of acht... eigenlijk klaar zijn om die, die steden die net ingenomen zijn... om die te bewaken en om ja. het weer terugkeren van die rebellen te voorkomen. Ja, precies. En je denkt niet dat Mali een nieuw Westers front wordt... omdat de Fransen natuurlijk ook materiële steun krijgen van de Britten, de Amerikanen uh, drones gaan inzetten tegen de opstandelingen? Uh, van, ja, dat wordt het wel, want uh, men heeft nu geconstateerd... dat gebeuren er dingen die ons helemaal niet zinnen. Uh, dat moet je heel wijd zien. De aanslag in Benghazi, op het Amerikaanse consulaat... de aanslag in Algerije, op uh, het BP-station... Um, de, het feit dat Franse special forces waarschijnlijk nu al... Uh, posities hebben ingenomen bij de uraniummijnen in Niger. Er liggen allerlei belangen in dat enorme gebied. Um, en de Amerikanen die zeggen van... we zitten eigenlijk maar met, met, met, met 5000 man in heel Afrika. Dat kan niet. Er is daar een soort vacuüm aan het ontstaan. Een, een enorme vrijhaven voor, uh, voor allerlei uh, uh, terroristische groepen. En dat moeten we niet laten terugkeren, die situatie. Dus daar is in een zekere zin aan de onderkant van de Middellandse Zee een soort tweede front ontstaan. Okay. Defensiespecialist Co Colijn van het Instituut Klingendaal. Co, dank je wel. Ja. Door naar um, de scooters in Nederland. Boetes voor opgevoerde snorfietsen, die moet hoger. Dat vindt de PvdA in de Tweede Kamer. Minister Opstelten van Veiligheid heeft beloofd om daarnaar te kijken. Volgens de PvdA is het niet terecht dat mensen op een opgevoerde snorfiets... een lagere boete krijgen dan brommerrijders. Ik heb contact met Paul de Waal van de bovag, brancheorganisatie voor scooters, brommers, snorfietsen en meer. Meneer de Waal, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is het dan nou ook terechte wens van de P van der om die twee gelijk te trekken? Ja, als dat het is. Ik ik, heb, ik kreeg ook informatie dat het zou gaan om een verschil tussen de boete die ik krijg voor opvoeren en de boete die ik krijg voor te hard rijden. Dus. Dat er iets gelijk getrokken moet worden, dat, uh, dat begrijp ik. En uh, nou, Als daar ergens een discrepantie in zit, dan lijkt ons dat eerlijk gezegd niet meer dan logisch... dat je dat gelijk trekt, of dat nou is tussen brommers en snorfietsen... of tussen uh, opvoeren en, en te snel rijden. De, een duidelijkheid moet je hebben en, um, en, en een hoge boete is op zijn plaats. Ja, oké. Okay. Want gebeurt het veel, dat opvoeren? Ja, veel. Wordt het gebeurt er veel te veel. hard gereden? Ja, ja helaas wel. Mm. Uh, dat is ook wel verklaarbaar... Um, de, de scooter uh, is tegenwoordig uh, erg populair en die, dat kan, die krijg je zowel in de vorm van een snorfiets als van een bromfiets. Met de ene mag je 25, met de andere mag je 45. Het zijn eigenlijk dezelfde apparaten, alleen een snorfiets is afgeknepen. En daardoor rijdt hij ook niet zo lekker. Dus heel veel mensen willen niet eens per se harder rijden, maar willen vooral uh, wat, wat lekkerder rijden. en moeten wat lekkerder lopen. Dus de vraag is heel erg groot naar het, uh, het, het om opvoeren, wat overigens uh, in de praktijk vaak het omzetten van een knopje is. Okay. Dus uh, het gebeurt veel, ja. En, en uh, het verschil is natuurlijk ook dat je bij de een geen helm hoeft te dragen, bij de ander wel. Dat klopt. En met de Brommer moet je op de rijbaan in de bebouwde kom. En met de Snorfiets uh, mag je, en moet je op het fietspad in de bebouwde kom. Mm -hmm lijkt me wel gevaarlijk trouwens met een opgevoerde snorfiets... zonder helm, vervolgens 45 gaan rijden, of harder misschien wel. Ja, we, nou ja het is hetzelfde apparaat als een, uh, als een brommer... dus het is inderdaad gevaarlijk als je dat zonder uh, helm doet. Uh, dus je moet er gewoon 25 mee rijden op het fietspad en dat is prima. En dan is het snelheidsverschil niet zo groot. En, en de reden dat een brommer naar de rijbaan is gegaan... is omdat het snelheidsverschil met fietsers te groot was. En ja. auto's rijden 50, brommers rijden 45. Nou, dat past prima op een rijbaan. Ja, en, en die hoogte van de boot, waar praten we eigenlijk over? Waar... Ja, dat verschil... begint bij enkele tientjes en dat loopt dan uh, op. Ik heb niet goed kunnen vinden of er nou inderdaad zo'n verschil is tussen opvoeren... Hè, maar het wordt eigenlijk op twee manieren gemeten. Hè. Snelheid wordt gemeten met bijvoorbeeld een lasergun, net als met auto's. Dan word je beboet um, over hoe hard je gaat... Ja. Maar um, in tegenstelling tot auto's geldt voor snorfietsen en bromfietsen een, um, een regel rond de constructiesnelheid. Dus die apparaten mogen niet harder kunnen dan een bepaalde snelheid. En dat meet je dan weer op een rollenbank. Ja, ik ken ze. Ja. Ja, en staan dan niet, is weer wat staan ze weer langs gelukkig. de weg. Mm. Ja, ja, ja, precies. Ja. Heeft de politie daar oog voor? Gebeurt dat vaak? Want ik zie ze wel eens staan? Nou ja, dat is. Kijk, in boetes verhogen, dat is één ding. Maar dat is zeker geen wondermiddel. Het gaat natuurlijk om pakkans. Je moet mensen ontmoedigen om, om het te doen. Je moet dus echt weten dat je in de Miselood als je opgevoerd bent en te hard rijdt. Dus iedereen weet wel waar die, uh, die, die hardrijders zich ophouden. Uh, ons advies: ga daar nou staan met zo'n rollenbank en met ja. een paar laserguns. En laat zien dat het je menis is met het terugdringen van het opvoeren en het hard rijden. En uh, dan gaat het zo aan de dijk zetten. Dus, handhaven is erg belangrijk. Al de Waal van de Balvag. Dank u wel. De nieuwe veiling van FM-frequenties kan de concurrent op de radio nog wat groter maken. Wie zijn de meest genoemde kandidaten en hoeveel zullen ze ervoor over hebben of moeten betalen? Hoort u zo meer over. Eerst doorrijden op de snelwegen momenteel, John, of niet? Ja, op de meeste snelwegen kan je aardig doorrijden. Het, het valt reuze mee vanochtend. We hebben heel even op 140 kilometer gestaan. Nou, er zijn er nu nog 100 van over. Wel zijn er een paar ongelukken gebeurd. Op de A7 van Horenaar-Zaandam zorgt dat bij Zaandijk voor 4 kilometer file... De rechterrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht... bij Wageningen, 9 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Berkel en Roderijs... nog 2 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij Knoop in het een 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Straks meer over de commerciële radiostations. Eerst nog eventjes terug naar de bouw. Het gaat nog altijd slecht in de bouw. Er zijn sinds het begin van de crisis al zo'n 50.000 fulltime banen verloren gegaan. De komende jaren zullen dat nog eens 27.000 zijn. Dat staat allemaal in een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw. Het EIB, waar we vanochtend over hebben bericht. Mark Visser is in Hardenberg en legt daar de vinger aan de pols van de bouwsector. Wij staan in de, in de werkplaats van de Van Dijk Groep in Hardenberg. Van Dijk Groep is een familiebedrijf, bestaat al 65 jaar. En we hebben vanmorgen van de directie van dit bouwbedrijf gehoord dat zij het ook erg moeilijk hebben. Ze zijn niet geschrokken van die cijfers van de EIB. Sterker nog, ze zeggen het is misschien nog wel erger dan het scenario wat nu uh, wordt geschetst. Huip Eshuis, goedemorgen. Goedemorgen. Architect te Enschede. Nou, eigenaar van een architectenbureau en uh, in het dagelijks leven bouwprojectmanager. Juist. Ja. Wat ziet u als u hier om u heen kijkt? Nou, ik zie in elk geval bedrijvigheid. Dus dat is altijd goed om te zien. Er moet uh, veel bouwgeluid zijn, dat doet ons altijd goed. Ja, hoe meer lawaai, hoe beter. Zeker, zeker. Ja. Maar het lawaai begint een beetje te verstommen. Nou ja, goed, het is uh, geen uh, nieuws dat het uh, in de bouw al, al sinds 2008 de kredietcrisis moe moeizaam gaat. Ja. En uh, ja, je ziet ook aan, uh, aan allerlei bedrijven dat... Uh, Iedereen probeert het hoofd boven water te houden. Ja. Ja. Hoe gaat het met uw bedrijf? Vertel eens hoe het... ...met jullie vergaan is sinds het begin van de crisis? Nou, 2008 was inderdaad een toptijd, ook voor ons. En daar, toen hadden wij uh, een man of 38 in dienst. Dat is inmiddels teruggelopen naar uh, 25. Hoe gaat het nu in de architectuur? Jullie hebben natuurlijk te maken met aanbestedingen. Hoe zie je, dan merk je ook misschien hoe het een beetje op met de collega's en de concurrentie gaat? Ja. Nou, je ziet dat, uh, kijk, wij werken veel voor, uh, voor, voor overheden, lagere overheden, gemeentes. Nou ja, de politie, inmiddels uh, nationale politie. Jullie daarin... bouwen politie, jullie maken politiebureaus? Ja, wij zijn, Gespecialiseerd op het gebied van veiligheid, brandwekkers, en dus dat soort zaken. En dat gaat dan via aanbestedingen, meestal hè? Ja, de, kijk, de dan overheid. Moet je erin vechten? Ja, de, de overheid besteedt uh, besteed alleen maar aan. En uh, nou ja, goed, dan moet je jezelf uh, goed verkopen uh, op allerlei gebieden. En uh, dat doen we ook, maar je merkt wel dat in absolute aantallen de, de, de vraagstellingen vanuit de markt dat die steeds minder worden. En, Wat bedoelt u daarmee? Legt dat eens uit. Nou, kijk, waar eerder uh, uh, zeg maar 50 aanbestedingen per jaar uh, voorbij kwamen op ons bureau... waarvan we dachten, gaan we daarop inschrijven of niet, zijn er nu nog 25 of 20. Minder werk? Ja, er is gewoon in absolute zin minder werk. En dat moet met uh, dezelfde aantal partijen verdeeld worden, die koek. Dus... Ja, dan gaan er, gaan er slagen, klappen vallen. Nou, is het zo dat een kat in het nauw rare sprongen kan maken? Ziet u ook dat er rare sprongen gemaakt worden als het om aanbestedingen gaat? Ja, wij zien wel uh, af en toe bij, bij inschrijvingen... Dat je, waar je zelf denkt dat je ontzettend scherp inschrijft... dat er dan nog partijen zijn die 60 of 50 procent van jouw jou uh, uh, inschrijven. Nog goedkoper? Ja, nog goedkoper, ja. Veel goedkoper. Ja. Ja, goedkoper. En kan is dat? Goed ja, in feite, in onze beleving kan het niet. Dan heeft het te maken met de kwaliteit van je werk. Dan doe je niet dezelfde dingen. Dus in feite kan het niet, maar ja, dan neem je afwasbedrijven een veel te groot risico. Maar dat kan je op lange termijn ook nooit volhouden. Maar uh, ja, je kunt ook niet hetzelfde werk leveren. Dus... Hoe ziet u de toekomst? Nou ja, kijk, uh, het EIB heeft zelf al voorspeld. In 2015 gaat het weer uh, uh, naar boven toe. En, Gelooft uh, u dat? Want hier bij Van Dijk, moeten ze dat nog zien? Ja, dat begrijp ik ook heel goed. En het is ook de tijd waarin we leven. Kijk, uh, en uh, daar is ook alle reden toe. Bij ons loopt die werkvoorraad ook altijd heel, uh, of de laatste jaren wat geleidelijk terug... Maar uh, aan de andere kant is het ook zo op het moment uh, dat de, uh, het weer positief is. Mensen weer vertrouwen hebben. Mensen kunnen ook weer uh, gaan lenen. Er worden weer woningen gebouwd. Dan heeft dat op de hele economie weer een positieve invloed. Dus ja. voorlopig ja. toch nog wel toekomstmuziek. Jazeker. We uh, moeten positief blijven. Uh, dat gesommen daar helpt ons ook niet verder. Huip Eshuis van BCT Architecten. Bedankt en sterkte. Ja dank u wel. Komt helemaal goed. Positief blijven, dat proberen ze in ieder geval in Hardenberg. Straks trouwens bij de collega's van de Kuirel. Op Radio 1 hoort u Ilko Brinkman van Bouw het Nederland over die cijfers. Al deze commerciële radiostations krijgen er mogelijk nog deze zomer een concurrent bij. Want voor deze zomer wordt er namelijk opnieuw een kavel van FM-frequenties geveild. Minister Kamp van Economische Zaken maakte dat bekend. En ik praat erover met Roeland van Zeist van het blad Broadcast Magazine. Kenner ook van de wereld van de FM-frequenties en commerciële radio. Roland, goedemorgen. Goedemorgen. Deze FM-frequentie, of eigenlijk een bundel he, van frequenties... is eerder ja. ook te koop aangeboden, maar toen wilde niemand hem... Hoe zit dat? Uh, nee, ja, het is een lang verhaal. Ik weet niet of je de lange of de korte versie wil. Doe de korte maar. Dat <laughs> had ik ook moeder. We hebben <laughs> radio, hè? Ja. Nou ja, we noemen het de kavel des doods. Uh, er zijn in het verleden meerdere uh, ja, stations zijn op gestruikeld. En uh, in 2009 kwam het, kwam het eigenlijk vrij te liggen. Toen moest Aeroplasic Rock die kon zijn rekening niet meer betalen. Um, uh, dus die moest er echt definitief uh, van afgehaald worden. Toen mm. hebben we een aantal dagen een ruis geluisterd. Dat doen we nog steeds. Uh, Meneer Verhagen heeft toen geprobeerd om hem te verdelen, uh, dus om hem weer in de markt te zetten. Maar hij heeft daarbij van tevoren bedacht uh, dat dat op zijn minst 17,5 miljoen euro moest kosten. Dus dat was zeg maar, de prijs die je eerst moest betalen en dan mocht je hem misschien hebben. En, uh, daar was niemand in geïnteresseerd. En, ja, dat is een beetje uh, gebaseerd op een, uh, wat we een hypothetische veiling noemen. Uh, dus een soort, uh, ja wat zou ik zeggen, uh, hypothetische seks, daar komt ook geen kind van. Een hypothetische veiling, ja, dan ga je uh, doen, alsof er een, een veiling is, maar gebaseerd op um, economische modellen, dat marktpartijen daar echt iets ja, over kunnen ja. uh, over kunnen zeggen. En zo kom je dus, tot dus, zo'n prijs. prijs ja. Wat ja. En zo kom je tot zo'n prijs die kennelijk dan veel dus te dat hoog is. Er ziet vandaag op zo'n prijs uit, inderdaad. Ja, ja. En uh, daar dacht de, de markt dacht er anders over. Um, en uh, ja, er zit nogal een één klein addertje onder het gras overigens. Uh, er is namelijk één partij geweest die uh, heeft gezegd, nou luister, die 17,5 miljoen, dat is echt uh, uh, ja dat, dat, dat, dat ga ik niet betalen, maar ik wil het wel hebben. En het is ook oneigenlijk om die 17,5 miljoen van tevoren te vragen. Dat is zo 100 in NL geweest. Uh, we hoorden ze net voorbij komen. En die hebben eerder hebben zij, door eigenlijk vrij slim inzicht in de wereld van hoe dat dan verdeeld zou moeten worden... hebben zij hun huidige pakket uh, te pakken weten te krijgen. En, um, en ja, het zou nog zo kunnen zijn dat zij in een hoger beroep op de rechtszaken die nu lopen in dit hele verhaal... Uh, dat zij in een hoger beroep alsnog dit kavel toegewezen kunnen krijgen. Maar dat is dan pas over een paar jaar. En in de tussentijd ja, zou, uh, moet het toch wel weer verdeeld gaan worden. Hmm, maar is er iemand geïnteresseerd in deze kavel des doods? Zeker wel. Uh, er is altijd wel al een gek die uh, zegt, nou voor 1 euro wil ik het hebben. En dat is het enige wat je hoeft te betalen, want degene, degene die het hoogste bot uitbrengt, die wint. Oké, okay. en waar denk jij dan aan? Aan welke partijen? Oh, uh, nou kijk, je hebt, je hebt allerlei soorten uh, spelers op dit gebied natuurlijk. Um, je hebt uh, de, de cowboys, zullen we maar zeggen. Dus de, de mensen als Erik de Zwarte, Inga, Fergie Maat, opstanders die zeggen van ik wil nog wel eens een radiostation. Nou ja, als die het goed spelen, dan zouden zij het kunnen verkrijgen. Uh, je hebt uh, de partijen die eerder in de Nederlandse radiomarkt uh, zijn gesneuveld. Ik noem RTL, uh, Arrow noemde ik al, maar nou, die willen natuurlijk heel graag weer opzetten. Uh, 100% NL is een heel gevaarlijke uh, partij hierin, want uh, ja, die, die um, uh, willen natuurlijk gewoon hun, hun positie uitbreiden. Die kunnen dat ook. Uh, het interessante is dat de grote partijen die we eigenlijk kennen in Radioland, dus is het over uh, de combinatie rond 538 en rond Sky en zo, dat die uh, niet kunnen bieden, uh, omdat zij al twee uh, radiozenders hebben en zij mogen daar niet uh, dit, deze kavel uh, aankopen. Okay. Uh, ja. Het zou ook wel kunnen zijn dat er een, een totaal uh, onbekende outsider komt, dat is eerder gebeurd, en dat zou het leukste zijn ja, natuurlijk. Ja, zeker. En, een van de partijen zegt van nou, voor uh, weinig geld wil ik hem hebben en dan kan je er ook echt wat leuks mee doen, ja. dat hoeft niet zoveel moeite te doen om het, uh, om het geld er weer uit te halen. Dus dat je echt een. Leuke nieuwe aanvulling kunnen krijgen. Roland van Zijst van Broadcast Magazine. We gaan het zien. Dankjewel Roland. Tot je nieuws. Het is uh, zeven minuten voor negen. Nog even naar het Amerikaanse congres. Heeft de aftrap gedaan van de politieke strijd over de strenge wapenwetten. Gisteren werd een hoorzitting gehouden over de plannen die president Obama heeft met wapenbezit voor burgers. En al snel kwamen de partijen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het was ook een emotionele zitting, want uh, gesproken werd door Gabby Gifford, het voormalig congreslid dat twee jaar geleden nog door het hoofd werd geschoten. Dit is een belangrijk debat voor onze kinderen en voor onze politici. Is difficult, but I need to say important. Spreken is moeilijk, maar ik moet echt iets zeggen, zegt Giffords die duidelijk al haar energie heeft verzameld voor deze uitspraak. Is a big Geweld is een probleem. Too many are dying. Te veel kinderen gaan er dood. One of our messages is simple. Kapitein Kelly is de man van Giffords, een voormalig space shuttle-commandant... die samen met zijn nog altijd revaliderende vrouw... een stichting tegen wapengeweld heeft opgericht. De breedte en complexiteit van gun violence is groot is De achtergronden van het wapengeweld zijn ingewikkeld, zegt hij. Maar dat mag geen excuus zijn om niks te doen. En toch, dat is precies hoe de pro-wapenlobby reageert. Although Newtown and Tucson are terrible tragedies, the deaths in Newtown should not be used to put forward every gun control measure that's been floating around for years is groter... De doden van Newton mogen geen rechtvaardiging zijn om maar allerlei wapenwetten te lanceren, zegt een republikeinse senator uit Iowa. Het probleem van wapengeweld is veel complexer. Het gaat ook over onze geestelijke gezondheidszorg. En eigenlijk over de hele maatschappij. Ban did not stop we moeten wapens niet beoordelen op hun uiterlijk. In de tien jaar dat oorlogswapens verboden waren, hadden we Columbine, zegt senator Grassley over de high school waarin 1999 11 doden vielen. Bovendien we hebben al genoeg antiwapenwetten, meent de voorzitter van de National Rifle Association, de belangrijkste Amerikaanse pro-wapenorganisatie. Proposing gun laws failing we crime. NRA-voorzitter Lapierre zegt dat eerst maar eens de bestaande wetten moeten worden gehandhaafd. Meer wetten zullen de criminaliteit niet terugdringen, denkt hij. Een verbod op oorlogswapens wat Obama wil, gaat waarschijnlijk niet lukken, is de verwachting in Washington. Scherpere controles op kopers is wel haalbaar lijkt het, maar niet als het aan Lapierre ligt. Die het hier aan de stok krijgt met de voorzitter van de vergadering als het gaat over controles op wapenmarkten. Should we have mandatory background checks at gun shows for sales of weapons? If you're a dealer, that's already the law. If you're talking that's not my question, please, Lapierre, I'm not trying to play games here. But if you could it help het they just said it to my question. I, I, I do not believe the way the law is working now unfortunately that it does any good to extend the law to private sales between hobbyists and collectors. Oké, okay, so you do not support mandatory background checks. Nee, hobbyisten die onderling handelen op wapenmarkten hoeven van Lapierre niet te worden gecontroleerd. Want de wet werkt toch niet. Dat wilde de voorzitter maar even duidelijk hebben. Dat de NRA staat aan de kant van de handel en niet van de veiligheid. Tijdens deze confrontatie Giffords heeft dan de zaal al lang verlaten. It will be hard. But the time is now. You must act. Het voormalige Amerikaans congreslid Gabby Giffords, die dus twee jaar geleden ten nauw nood aan de dood ontsnapte, nog altijd moeite heeft met praten voor een bijdrage van Wessel Diel.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 Power to you, Vodafone. Dit is radio 1.